Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Herdenkingsmonument 9-11 in New York onthuld. Kaagbaan Schiphol dicht voor groot onderhoud. En PSV laat punten liggen in Venlo. Feyenoord wint. In New York worden sinds vanmiddag kwart voor drie... de aanslagen van 11 september 2001 herdacht... Burgemeester Bloomberg was de eerste spreker, gevolgd door president Obama... die een psalm voordroeg. Op het terrein van de Twin Towers werd een monument onthuld... met daarop de namen van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen door Al-Qaeda. Daarna begon het voorlezen van alle namen. en waren er meer toespraken, ook van oud-president Bush. Er waren ook optredens van de cellist Yo-Yo Ma... en ook van Paul Simon met The Sound of Silence. Hello darkness, my friend... I've come to talk with you again. Softly Er werd zes keer een minuut stilte gehouden. Onder meer op de tijd dat gekaapte vliegtuigen in de torens van het World Trade Center vlogen. Net als bij vorige herdenkingen in New York waren er scherpe veiligheidsmaatregelen.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 groot deel van de getroffen bevolking is dakloos... en opgevangen in 1400 tentenkampen van de Pakistanse overheid... waar de omstandigheden volgens de VN verschrikkelijk zijn. Schiphol heeft de Kaagbaan gesloten voor groot onderhoud. Dan gaat vermoedelijk begin oktober pas weer open. De Kaagbaan is een van de belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol. De sluiting leidt ertoe dat vooral de Aalsmeerbaan... en de Zwanenburgbaan intensiever worden gebruikt. Afhankelijk van onder meer de windrichting. De Kaagbaan krijgt een nieuwe toplaag die de baan stroef maakt. En dan komen er nieuwe markeringen en bekabeling voor de verlichting. Als het werk klaar is, moet de baan weer minstens zeven jaar mee kunnen.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 In de eredivisie heeft PSV zijn uitwedstrijd tegen Venlo in Venlo met punten laten liggen. Het werd 3-3. Feyenoord won zijn uitwedstrijd van vandaag tegen Nac Breda met 3-1. Heerenveen won thuis met 3-0 van FC Groningen. Het was voor Heerenveen de eerste overwinning van dit seizoen. De wedstrijd Excelsior FC Utrecht is nog bezig. Het is net 1-2 geworden. En dan het weer. Het is overwegend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Laat in de avond wordt het geleidelijk droger en vanuit het westen klaart het steeds verder op. Morgen begint de dag met wat zon, maar al snel raakt het opnieuw bewolkt... en volgt er wat regen en motregen. Het wordt ongeveer 20 graden dan. We ah, hebben Verkeersinformatie. Problemen al de hele dag op de A2 bij Utrecht. Zijn er niet alleen werkzaamheden, maar er gebeuren ook ongelukken... Van Den Bosch naar Utrecht is de rijbaan nu zelfs dicht bij knooppunt Everdingen. Dat gaat nog een uur of twee duren volgens Rijkswaterstaat. Er staat 5 kilometer file. Dat staat er ook richting het zuiden bij de afrit Everdingen. Daar is alleen de rechterrijst ook nog dicht. Maar toch is het verstandig om om te rijden via de A27 naar Breda. Op de A9, ook maar Amstelveen, staat tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen... 4 kilometer, ook na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. En op de A10 Noord, een file van Oostzaam Werft tot aan de Coentenol... 2 kilometer richting Den Haag. De A27 tenslotte, Utrecht-Breda, tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, 4 kilometer. Wereldwijd werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken...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 De laatste hier op deze zondagmiddag beginnen wij in Rotterdam... bij Excelsior FC Utrecht. Frank Wielaert. 37 minuten onderweg. Utrecht heeft de slechte start aan deze wedstrijd op Boudenstein. Inmiddels alweer recht getrokken. Het is 2-1 geworden. Een drietal corners. De eerste was al gevaarlijk met Dank aan Mulenga. De tweede werd gevaarlijk voor uh, via Herings. En de derde ging er uiteindelijk in. Een kopbal van uh, Forstermans. En dus is het 2-1 geworden voor Utrecht. Dat sinds de 1-0 heel veel balbezit heeft gehad. Weinig kansen heeft gecreëerd. Dat wel ten opzichte van de hoeveelheid balbezit... die ze gekregen, maar wel intussen dus twee goals gemaakt. En Oost heeft daarna nog de mogelijkheid laten liggen om 2-2 te maken voor Excelsior. Hij schoof de bal naast na dik een half uur voetballen. Laatste etappe in de ronde van Spanje wordt het een massasprint in Madrid. Joris van den Berg. Ja, het zit er heel dik in, een massasprint. En in die sprint gaat dan ook alles beslist worden. Want op dit moment gaan de drie koplopers, Caruso, Benitez en Horag... ook de tweede en laatste tussensprint voor zich opeisen. Daarmee gaan de punten en de eventuele bonificatieseconden daarvan, dus verloren. Daarmee gaat dus ook de strijd verloren tussen rode truidrager Kobo en de man achter hem, Vloem. En de twee Kemphanen in het puntenklassement, Mollema en Rodriguez, allebei op 115. Nog 23 kilometer en dan weten we het allemaal gaan we even praten over VVV tegen PSV. wedstrijd werd vanmiddag gespeeld in Venlo en eindigde in 3-3. Bij de rust leek er niets aan de hand voor PSV. Kwam op een 2-0 voorsprong door goals van Toivonen en Mertens. Maar in acht minuten na de rust werd die hele wedstrijd omgekeerd. 1-2 recht, 2-2 no en 3-2 Yoshida... met waarschijnlijk het doelpunt van het jaar. Prachtig. 3-2 plotseling voor VVV. PSV op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er door Bauma. 3-3 dus de eindstand. Dat was een rode kaart voor Marcel Meus van VVV... In 83ste minuut, Maar het was een klotschekke wedstrijd. En daarover spreekt Jeroen Elsoff met de PSV-coach Fred Rutte. Kan je dit zelf al een beetje begrijpen? Nee, je moet dit, moet dit wel even verwerken. Ja. Als, je, als je een goede eerst speelt, Waarbij je verzuimt om uh, 0-3 0-4 te maken. Ja, en dan, dan geef je eigenlijk in, in ik weet niet exact, uh, 7 minuten. Ja, dat geef je de wedstrijd eigenlijk weg. Dan laat je drie doel maken die zijn ja, eigenlijk, uh, eigenlijk niet normaal. Zeven minuten, zeven, acht minuten, daar gebeurt het in, naar rust. Uh, het zijn uh, zeker twee van drie schitterende doelpunten, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet blij bent met de manier waarop ze weggegeven worden. Nee, ik denk ik nou. Nee, nee, kijk, het, het zijn nog geweldige goals, hoor. Ik bedoel, uh, dat is ook zo, die omhaal. Uh, alleen twee, twee keer uit, uh, of één keer uit de standaard situatie. Ja. En één keer uit. Uh, dan moeten we namelijk voorwaarts verdedigen. Moeten we in de bal verdedigen. Ja, dat gebeurt dan niet. En, ja. Uh, ja, dat, dat, is, dat blijft dan wel hangen, ja. En, uh, alleen dat mag niet te lang blijven hangen. En uh, ja, de leeftijd kan daarin meespelen. Uh, maar we moeten het wel heel goed analyseren. Want uh, als, wij, als wij mee willen doen om een kampioenschap, ja, dan, dan, dan moet je niet dit soort wedstrijden zomaar weggeven. Ja, want er zullen mensen zijn die zeggen van ja, met wat voor excuus ze nu wel komen. Die excuses stellen eigenlijk niet meer. Want na deze investeringen. Nee, maar daar zit ik ook helemaal niet in. Ik zit ook helemaal niet in excuses. Uh, we hebben vandaag gewoon de punten weggegeven en, en dat is helder. Even wat uh, punten eruit pakken. Ten eerste maar gewoon je keeper. Want je hebt hem erop gezet. Uh, dus uh, neem ik aan dat je hem ook gaat beoordelen. Wat vond je van hem vandaag? Ja, ik, ik denk dat er de één of twee ballen die, die uh, ik dacht uh, in de opening beboven zit. Naar de, naar de zijkant in de eerste helft. En voor de rest, ja, ik denk niet dat die doelpunten uh, daar uh, debat aan, uh, aan was. Het leek erop, uh, zonder dat ik nu zeg inderdaad dat hij uh, uh, fout heeft gemaakt bij de doelpunten... dat er nog wel tijd nodig is voor de communicatie met de verdedigers. Nou ja, dat was één moment met, met Wilfred even, ja. Ik bedoel, hij is, hij is gewend dat, uh, uh, dat wanneer hij daar in die situatie de bal heeft... dat mensen direct dan weer uitstappen. Wilfred stapt er even niet uit en dan daar zit één in uh, is, ja. Een had ik de eer om live aan het werk te zien. En een van de vijf nummers die hij daar speelde was deze higher ground, Stevie Wonder. Slechte buurt voor Maarten Stekelburg bij A's Roma. Eerste wedstrijd in de serie A met Roma ging verloren thuis met 1-2 tegen Cagliari. Overigens werd een van de twee doelpunten van Cagliari gemaakt door El Kabir, oudspeler van NEC. We gaan weer eens even naar de wedstrijd in Rotterdam... tussen Excelsior en Utrecht. Slotfase, eerste helft, Frank Wilaert. Nog 30 seconden officiële speeltijd. Er zal wel iets aan blessuretijd bijkomen. Want er is wel af en toe stilgestaan met een blessure. 2-1 voor Utrecht. En uh, sinds die 2-1 is Excelsior weer een beetje wakker geworden. Weer gaan deelnemen aan die wedstrijd. Heeft ook wat kansen gekregen via Oost en tevreden. Die laatste was een hele moeilijke uit de draai. Nu moet uh, Excelsior in eerste instantie vooral even verdedigen. Twee minuten extra tijd krijgen we er zelfs bij. Een uh, Excelsior met balbezit. Broerse even terug naar Scheiman. Scheiman uh, met bijna iedereen op de helft van Utrecht nu. Scheiman als uh, linksback tegen de middenlijn aan. Voetballen de voetballende aanname van Broerse is uh, zo slecht. Dat hij een overtreding moet maken om in balbezit te blijven. Dat gaat de Weger even wat al te ver. En dus krijgt Gern de vrije trap mee voor Utrecht. En is het de Bovenberg die hem dan heel rustig teruglegt... Uh, richting de laatste man van uh, de Utrechters. Dat is Forsters, Forstermans Herings uh, legt hem dan breed in de richting van Sneijder. Sneijder steekt met bal en al de middenlijn over Zulo. Zulo leggen richting Orr die nog wel eens een aardige actie in huis heeft... vanaf die linkerkant de hele tijd Eekman voorbij wil. En als hem dat niet lukt krijgt hij toch nog die bal steeds aardig voor. Nu uh, houdt hij slechts een ingooi over aan de poging om uh, de bal voor uh, te slingeren... En dat uh, die ingooi gaat genomen worden door Zullo. Zullo zou dat, hij uh, nou moet dat eigenlijk haast al ver doen. Want er is niemand echt in de buurt. Doet dat dus ook ver. Wordt weggewerkt achterin bij Excelsior. Broerse legt terug in de richting van Smit. Smit gooit hem dan maar ergens richting de middellijn in de hoop. Dat er dan een medespeler tegenaan loopt. Dat gebeurt niet. Dus Utrecht bal weer inbrengen. En dan wordt er een overtreding gemaakt aan de linkerkant bij uh, Utrecht door uh, Eekman. En dus kan Utrecht in de laatste tellen van deze eerste helft nog een uh, vrije trap gaan krijgen. Sneijder is, uh, is het slachtoffer volgens mij inderdaad die uh, van uh, Eekman. En dus moet Excelsior nog één keer opletten in de slotfase van deze eerste helft. Vrije trap vlot genomen naar achteren toe in de richting van Herings. En daar is Kali die de bal nog verder breed richt richting uh, Bovenberg. Bovenberg die neemt de bal uh, onvoldoende aan op de borst en kiest dus maar helemaal voor de terugweg richting Rob van Dijk. Met de lange haal naar voren toe in de richting van Moulenga. Die komt er niet aan tegen Van Steensel. Maar de bal komt gewoon weer met dezelfde vaart terug. Asare verliest op zijn beurt het wel dan van Smit. Maar Utrecht nog steeds in balbezit nu niet meer. Sijman ja oeh, die draait bijna de verkeerde kant op. Eigenlijk draait hij helemaal de verkeerde kant op. Maar Moulenga gelooft niet in die actie. En dus gaat de bal gewoon terug richting de ruiter. En dan zegt de Weegreven, het is genoeg geweest wat betreft de eerste helft. Geen hoogstaande eerste helft, waarin Utrecht heel slecht begon. En daarna tussen stukken ondermaat zoals van Excelsior. En uh, ja, de laatste fase, zullen we, laten we zeggen, het was van allebei nogal matig. 2-1 voorlopig, de ruststand dus voor uh, Utrecht tegen Excelsior. We gaan het hebben over vvv halen Vandaag zijn derde puntje van het seizoen... door een 3-3 gelijkspel tegen PSV. Het was een krankzinnige wedstrijd. Bij de rust 0-2 voor PSV... Acht minuten na de rust. 3-2 voor VVV. Het werd uiteindelijk het 3-3 in Venlo. Tja, en wat moet je van zo'n wedstrijd nou zeggen? Jeroen Elsoff sprak erover met de coach van VVV, Glenn de Boek. Ben je al een beetje bijgekomen? Ja, dat valt wel best mee natuurlijk. Uh, tijdens die laatste minuten van die wedstrijd dan, dan weet je dat het heftig wordt. Maar uh, dat bedaart vrij snel, denk ik. We vraag ons eigenlijk allemaal af, wat heb je in de rust uh, tegen de jongens gezegd? Of wat heb je gedaan? Want het was een wereld van verschil, de eerste en de tweede helft. Ja, je kan twee dingen doen tijdens de rust. Je kan ofwel uh, gaan roepen en schelden en uh, de jongens nog dieper duwen. Of je kan ze gewoon uh, een aantal op oplossingen aanreiken, een beetje bijsturen. En dan gewoon uh, lekker gaan voetballen. Want daar zijn uh, we de eerste helft niet toegekomen. En uh, ja, ze hebben dat goed opgepikt. Ze hebben de perfecte mentaliteit getoond om toch nog terug in die wedstrijd te komen. Was je teleurgesteld over de eerste helft? Ja, je bent eigenlijk machteloos als trainer op dat moment, omdat je, je geeft een aantal opdrachten mee uh, toen spelers op het veld gaan. En uh, dan voel je dat er gewoon een ploeg op het veld staat met twee ideeën. Uh, en er is niet één idee op het veld. En dan, dan is het heel moeilijk om bij te sturen. Ja, kijk, ik kan spelers individueel uh, richtlijnen gaan geven. Maar het was gewoon, ik had ze alle, alle tien kunnen vervangen bij de rust. Omdat de, de, ja, er wordt gewoon niks van terecht gebracht. Maar daar hebben we dat bijgestuurd. gestuurd. En dan zie je toch dat uh, VVV lekker kan voetballen. Hoe klaar nu de, uh, de instelling? Want er is werklust, ze knokken voor elkaar in de tweede helft... en niemand verzaakt. En dat is het precies het tegenovergestelde van in de eerste helft. Het, het, het lijkt zo onverklaarbaar. Ja, maar dat heeft niks te maken met willen verzaken. Het heeft gewoon te maken met dat het allemaal te veel wordt. En dat het dan, uh, ja, dan gaat het gewoon in het hoofd uh, helemaal fout. Dan denk ik dat je, dat je error hebt. En ik denk dat het bij, bij de meeste jongens op, uh, op het veld, de eerste helft... gewoon uh, dat het van boven niet meer klopt. En dan gaat iedereen zichzelf beschermen. Dan doet men niks meer. En dan krijg je een ploeg die, die, die wegvalt. En dan moet het in de eerste minuten na rust ook allemaal een beetje meezitten. En dan zit ook echt alles mee, hè? want de ene goal was nog mooier dan de andere. Ja, we maken natuurlijk twee wereldgoals. Dat, dat is een feit. Dat, dat geluk heb je in zulke wedstrijd echt nodig. Maar uh, het kan natuurlijk niet zo zijn dat het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft zo groot is. Toch even twee tweede eruit pakken. Eerst maar die van Novor. Uh, ja, jij hebt hem tien dagen gezien, wij kenden hem nog niet. Ja, heel veel is hier niet in beeld geweest, maar dit was natuurlijk schitterend. Je ja, moet niet vergeten dat die jongen drie weken niks gedaan heeft. Dus ik denk dat hij op dit moment maar al 50% zit. Dus als dit al 50% is, dan ben ik benieuwd naar de 100. En wist je dat Yoshida dit kon? Ja, hij heeft een wereldgoal gemaakt uh, vorige week met de nationale ploeg van Japan. Heeft hij de winninggoal gemaakt in de 93 e minuut. Maar dat hij dit kon, uh, dat wist ik niet. Hè. Ben je ook nog teleurgesteld eigenlijk over het feit dat jullie niet winnen? Ja, nee, je moet realistisch zijn. Kijk, uh, ik weet niet hoeveel dat PSV geïnvesteerd heeft tijdens de zomer. Ik denk dat er een, een individueel verschil is... Uh, misschien van 50% in individuele kwaliteit. Maar dan moet je daar als team iets tegenover zetten. En dat was het grootste verschil uh, in de eerste en tweede helft. Laten we zeggen dat PSV ietsje meer heeft geïnvesteerd in de zomer dan VVV. Glenn Boek was dat van de ploeg uit Venlo. Gematigd tevreden dus. De trainer van NAC die zal zeker niet tevreden zijn. John Karelsen, want hij speelde vandaag met zijn ploeg thuis tegen Feyenoord en verloor met 3-1. Betekent dat NAC dit seizoen nog altijd geen wedstrijd heeft gewonnen. Slechts één puntje heeft uit vijf wedstrijden. Jeroen Gutter in gesprek met John Karelsen. John, weer een nederlaag. Maar hebben jullie het laten liggen vandaag? Ja, dat we ze heel makkelijk tegen hebben gekregen en uh, onze eigen kansen niet hebben benut. In een uh, notendop gezegd. Ja, jullie komen op voorsprong door een uh, bijna identieke call als, uh, als vorig jaar van Schilder. En dan ontwikkelt de wedstrijd zich aanvankelijk helemaal volgens plan, denk ik. Ja, <coughs> vond ik ook. Van de eerste helft uh, weinig aan de hand. We konden goed uh, druk op hun opbouw krijgen, waardoor ze toch wel regelmatig lang moesten spelen. Uh, we hebben ook heel weinig weggegeven. Alleen ja, het weer net één momentje bij een, een spelafvatting en uh, hij ligt erin. Wat gebeurt er daarna nou met je ploeg? Nou ja, op zich nog niet zoveel. Uh, op zich is er niks aan de hand. 1-1 uh, tegen Feyenoord is prima resultaat. Alleen de ruimtes in de tweede helft werden wat te groot op het middenveld. En met name bij die tweede goal konden ze daarvan uh, profiteren. Al vind ik wel uh, een schot van 25 meter geen druk op de bal. Dat uh, vind ik niet echt goed. Bedoel je dan het optreden van je keeper of het feit dat Schilder uh, op 3-4 meter staat? Nou ja, ik, ik vind dat er moet altijd druk op de bal zijn. En dus, uh, hij kan te makkelijk aanleggen en uh, te makkelijk schieten, ja. Toch hebben jullie uh, in die fase daarvoor nog een paar kansen gehad op 2-1 weer. Ja, maar <tie> je moet ze wel pakken zelf. We hebben een kans met Lurring gehad en een kans met, uh, met Kolk. Ja, als je zelf niet scoort en je krijgt ze heel makkelijk tegen, dan uh, wordt het moeilijk om te winnen. Vorige wedstrijd verloren jullie bij RKC. Vandaag verlies je dan van Feyenoord. Maar toch zou je kunnen zeggen, misschien, dat de ene nederlaag niet de andere is? Nee, want ik vind qua beleving en qua strijd hebben ze vandaag het prima gedaan. Alleen ja, het ontbreekt een beetje aan volwassenheid. Want nogmaals, als je de goals tegenkrijgt, dat, dat is te makkelijk. En, um... Ja, de eerste goal is uh, uit de spelervatting en de derde ook weer uit de spelervatting. Als ik zie wel uh, goals wat we tegen hebben uit de spelervattingen, dat da zijn er nog wel wat. Precies, John Carlos was dat van NAC. We gaan weer eens even naar het wielrennen, de slotetap in de Vuelta. Joris van den Berg. Ja, nog twee rondjes van 5,7 kilometer. Elk met andere woorden nog 11,4 kilometer. En de Ronde van Spanje van 2011 zit erop. Met nu nog één man voorop. Dat is die knecht van Rodriguez. Juan Horrag. Hij zit 150 meter voor het peloton. Waarin de spanning een beetje gaat toenemen. Waarin de kopjes wat strakker worden. Ook vermoeid na die drie zware weken. Waarin Kobo de leiderstruiven roverde. Dat deed hij op de Angliou. En hem niet meer afstond. En nog altijd Froome op 13 seconden achter hem weet. In die strijd lijkt het vooralsnog rustig te zijn vandaag. Misschien gaat Sky er inderdaad al helemaal niks meer aan doen. Maar in 10 kilometer kan heel veel gebeuren. En in een pelotonsprint zometeen om de etappenzegen en om de punten en om de seconden ook veel. Rodriguez zit nog steeds helemaal achterin in zijn groene trui. Het hoofd wat vermoeid tussen de schouders. Hij weet dat het er straks op gaat aankomen achter de sprinters die gaan strijden om de redzegen. Moet hij met Mollema in de clinch om de winst in het puntenklassement. Hij moet voor Mollema eindigen en andersom Mollema allemaal moet voor hem eindigen. En dat allemaal bij de beste 15. Het wordt een beetje gecompliceerd zometeen. Want we moeten ook nog steeds de man in de leidersstruinen in de gaten houden. Kobo met zijn grote concurrent Froome. De ene laatste ronde is bezig. Alles is zo'n beetje bij elkaar. En er gaat nu nog 10 kilometer gekoers worden in de Ronde van Spanje. soon And we're waiting for some De nieuwe single van Raccoon heet Tuk A Hit. VVV tegen PSV eindigde vanmiddag in 3-3. Kostbaar puntenverlies dus voor de Eindhovense ploeg. Twee punten levert PSV zomaar in. Kan wel eens belangrijk worden aan het einde van de reeks. Jeroen Elsoff uh, sprak zojuist juist al met een aantal betrokkenen van die wedstrijd... en ook met de man die de 3-3 maakte, PSV Wilfred Bouwma. Kan je dit verklaren, hoe jullie hier uh, ja, eigenlijk niet ruim hebben kunnen winnen... als je zeker kijkt naar de eerste helft? Ja... <kijkt> mm. We waarschuwden onszelf nog in, uh, in de rust uh, van het is nog zeker niet gelopen. En uh, ja, dat zie je in de tweede helft. Nou, er kwam niks meer uit uh, de eerste kwartier naar rust en uh, sta je ineens 3-2 achter. En daar gaan wel fouten van ons uh, aan vooraf. Maar uh, ja, we hadden hier gewoon moeten winnen, dus uh, we zijn gewoon twee punten weggegooid. Want uh, waren jullie nou zo goed in de eerste helft of was VVV zo slecht? Ik denk een combinatie van. Alleen we hadden meer moeten scoren. En dan, zie je, dan roep je het onheil over jezelf af... als je zo slap de tweede helft ingaat. Nou ben jij een van de meest ervaren spelers bij PSV. Je hebt vermoedelijk dit soort situaties al wel vaker meegemaakt... dat je ruim een tweede helft ingaat. Maar zelfs dan is het iets ongrijpbaars in de sport, hè, denk ik. Ja, maar we hebben vorig jaar ook wel eens zulke wedstrijden gehad. En uh, ja, die moeten er gewoon uit. En uh, nu ben je zo vroeg in het seizoen... En, uh, zijn ze, is er alweer de eerste. zo? Dus uh, ja, hier zijn we ze heel ziek van. Ik wil nog één dingje even uitpakken. Uh, jullie hebben, tenminste zo ziet het eruit nu, een nieuwe doelman. Een titon. Um, is, het, is het moeilijk voor een verdediger om met een nieuwe doelman te starten? Nee, hij heeft lang genoeg nu uh, met ons meegetraind. En, uh, ja, de keuze is uh, nu op Titon gevallen. En, uh, ja. nou, ik vraag het omdat het misschien af en toe bleek... dat het communiceren nog wat tijd nodig heeft tussen verdediging en keeper. Nee, maar ik denk, dat uh, was zijn eerste wedstrijd nu ook. en uh, ja, Als je ziet hoe de ballen erin vliegen, dan uh, is er, is er bijna, of, ja, helemaal geen schuld voor uh, titel Wilfred Bouwma van PSV. Het is exact half zes. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Op het terrein van de Twin Towers is een monument onthuld... met erop de namen van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001...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 Vrij veel bewolking boven het land, ook een paar opklaringen en hier en daar nog een stevige bui. Het zijn er niet zoveel, maar die paar buien die we nog hebben, dat zijn echt nog wel pittige exemplaren waarbij het eventjes kort fel kan regenen. Vanavond wordt het dan op de meeste plaatsen droog en dat is het ook een groot deel van de nacht. Met een paar opklaringen koelt het af naar 13 graden. In de loop van de nacht neemt de wind toe en laat in de nacht kan er in het noordwesten weer wat lichte regen vallen. Morgen hebben we een stevige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig boven land... en krachtig tot hard, tot windkracht 7, langs de kust. Vrij veel wolkenvelden, een buitje, hier en daar een beetje zon. Die buien blijven een flink deel van de dag actief... maar in de avond wordt het toch weer op de meeste plaatsen droog... en ondanks alles ligt de temperatuur vrij hoog, 19 tot 22 graden wordt het. Dinsdag verandert het weer niet of nauwelijks. De temperatuur gaat een paar graden lager uitpakken. En na woensdag krijgen we dan geleidelijk weer minder wind, meer zon en een paar dagen vrijwel droog weer. Awb Verkeersinformatie. De A2 is dicht van Den Bosch naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. Daar is de afsluiting. Er zat 5 kilometer file voor. Het verkeer wordt via de A27 gedirigeerd. Op de A67 Venlo naar Eindhoven zat een file door werkzaamheden. Tussen Venlo en knooppunt Zaardenheiken 4 kilometer. Sportradio. Het laatste half uurtje op de zondagmiddag met zometeen het vervolg van Excelsior tegen FC Utrecht. Ruststand 1-2 en natuurlijk de finish van de laatste etappe in de Vuelta. We beginnen in Engeland in de top van de Premier League. Werd vandaag niet gespeeld. De koplopers Manchester United en Manchester City wonnen gisteren al met ruime cijfers. Chelsea had het wat lastiger tegen Sunderland, maar won wel met 2-1 en blijft dus in het spoor van de koplopers. Half uurtje geleden is Fulham, de ploeg van Martin Jol, begonnen aan de wedstrijd tegen Blackburn Rovers. Het staat nog altijd 0-0. En bij Fulham in de basis Brian Ruiz. Fulham is donderdag trouwens ook de tegenstander van FC Twente in de Europa League, maar dan is Ruiz nog niet speelgericht. In Italië won Juventus de eerste officiële wedstrijd in het nieuwe stadion met 4-1 van Parma. Elgero Elia kreeg nog geen speelminuten. Maar de Stekelenburg stond wel onder de lat bij zijn nieuwe club A's Roma. De Nederlander moest tegen Cagliari tegen, uh, zijn, gelijk zijn eerste twee tegendoelpunten incasseren. Eén van die doelpunten kwam van een oud-NEC-speler, El Kabir. De Rossi deed nog wat terug namens Roma, maar uiteindelijk bleef het 2-1 voor Cagliari. Landskampioen AC Milan speelde vrijdag al en verspeelde meteen twee punten... door een 2-2 gelijkspel tegen Lazio Roma. Wesley Sneijder en Inter komen vanavond pas voor de eerst deze competitie in actie. Tegenstander is Palermo. Bayern München handhaafde zich dit weekend zonder problemen aan een kop in de Bundesliga. Freiburg werd met 7-0 aan de kant geschoven, onder meer dankzij vier doelpunten van Mario Gomez. Bij Bayern ontbrak Arjen Robben nog steeds met een blessure. Hij heeft een ontsteking aan het schaambeen en bij Bayern weet niemand hoe lang het herstel nog gaat duren. Robben mist in ieder geval de wedstrijd in de Champions League van woensdag tegen Villarreal. Bayern deelt de koppositie met Werder Bremen, dat gisteren met 2-1 won van HSV. In Spanje heeft Real Madrid voor het eerst in drie jaar... een voorsprong van twee punten op de grote rivaal Barcelona. Real won gisteravond met 4-2 van Getafe... terwijl Barcelona punten liet liggen in de wedstrijd tegen Real Sociedad. Het werd 2-2. Met het oog op de Champions League wedstrijd tegen Milan komende week... werden Messi, Iniesta en Villa gespaard. Barcelona verloor trouwens in die wedstrijd niet alleen punten... maar ook aankoop Alexis Sanchez. De spits liep een spierblessure op en lijkt langdurig uitgeschakeld. We gaan uh, nog altijd uh, ja, over Madrid gesproken. We blijven dat een beetje in, uh, in Spanje hangen. De finish is aanstaande van de Vuelta, Joris van den Berg. En dat is te zien ook een razende vaart in het peloton. En dat komt door het werk met name van uh, Stuart O'Grady van Leopard. Hij heeft het tempo enorm opgevoerd met nog een anderhalve kilometer voor de boeg. En hij doet dat voor sprinter Daniele Benatti. Nu gaan ze onder de rode driehoek door. En ik heb één mededeling. Rodriguez leider in het puntenklassement gaat niet meesprinten om bij de beste 15 te eindigen. Dat maakt de kansen van Mollema, die nu rond de 25e plaats zit, ietsjes groter. De opdracht voor Mollema is nu heel simpel. Hij moet in deze razende massasprint zorgen dat hij een plekje bij de eerste 15 verovert. Dat klinkt eenvoudig, maar je moet het wel kunnen want je zit tussen de specialisten en die specialisten zijn hongerig want heel veel is er niet gesprint deze ronde van Spanje. Haido wonder 1, Benatti wonder 1, Sagan wonder 1. En dat, dat was eigenlijk, daar is daarmee alles gezegd. Ze zijn er alle drie nog bij. Petakje zit nu voor in het peloton. De gang komt erin. Malakarne, gisteren aardig meesprinten, doet dat. En helemaal vooraan komt nu het treintje, ook van Skill. Het is een vreemde, onverwachte sprint. In een vreemde ronde, waarin Lichthard ook helemaal voorin zit. De Skill-mannen trekken de sprint aan. Lichthard zit aan de binnenkant. Rechts komt Petakje met Benatti in het wiel. Dat gaat een stuk harder. De camera is gericht op Skill en op Lichthard. Maar links gaat Daniele Benatti winnen. Hij doet dat net... of net niet voor Sagan. Sagan wint hem. Peter Sagan. Benatti 2. Kobal komt juichend over de streep, want hij... Rond, wint de ronde van Spanje. En nu... is het even afwachten. Hoeveelste was... Bouke Bollema in dit sprintspectakel. Peter Sagan... Maakt de show nog wat groter door een heel mooie rembeweging te maken. Een soort halve wheelie. Tim Lichthart zat er aardig bij. Maar de sprint werd aan de rechterkant van de weg betwist. Waardoor Peter Sagan het in een millimeter sprint wint van Daniele Benatti. Derde zegen Sagan. Links Benatti 2, 3 Petaki. En ik zie daar Bauke Mollema makkelijk rond de negende plaats hoor. Marco Bollema wint het puntenklassement van de ronde van Spanje 2011. Die ronde wordt gewonnen door Kobo met 13 seconden voorsprong. Op Chris Froome, tweede verrassende naam in de top 2. Een belachelijke uitslag eigenlijk. Op drie in de uitslag Wiggins in het eindklassement dan. Vier Mollema. En als wij hem hier zo in de slow motion over de streep kunnen zien komen... en dat gaat gebeuren, dan kunnen we officieel... Ja, hij sprint ermee, Mollema. Hij zit erbij en hij zit absoluut bij de eerste 15. En van Joaquin Rodriguez is geen sprake. Mollema zet een heel mooi uitroepteken achter een knappe ronde van Spanje... waarin het bergklassement voor de vierde keer op rij... en dat is een record wordt door David Moncoutier... ...waarin Palomares de strijdlustigste renner is... ...waarin Geox het ploegenklassement wint... ...en waarin, ik benadruk het nog een keer... ...want hij komt met een gebalde vuist over de streep... Bauke Mollema winnaar is van het puntenklassement... ...en dat is een erg knappe prestatie... ...van de klimmer van het grote talent van de ploeg. De ronde van Spanje zit erop... ...en wordt gewonnen door Outsider Kobo... ...Mollema is vier in het eindklassement... ...de laatste ritzege gaat naar Peter Sagan... ...en Mollema wint, ik zeg... Nog een keer het puntenklassement. Goed nieuws, goed nieuws. Joris van den Berg was dat. We gaan meteen door naar Frank Wielaert. Die kijkt naar Excelsior tegen FC Utrecht. De tweede helft met uh, dezelfde ploegen. Ja, twee keer elf hetzelfde. En uh, Eekman die zomaar kan doorlopen. Maar uiteindelijk nog oor uh, voor zich vindt. Hij slaalonde. Heel knap. In het strafzoekgebied van de tegenstander. Daar waar je hem normaal gesproken niet zo heel snel verwacht. Die rechtsback van Excelsior. Tussen drie Utrechters dus door. Maar uiteindelijk was er oor nog die hem een voet dwars zette. voordat hij kon uithalen. En dat was op slechts een metertje of zes van de goal van Van Dijk. En inderdaad 22 dezelfde spelers. Dus 2-1 nog altijd voor Utrecht in Rotterdam. En nu de counter geprobeerd van Utrecht. Maar die komt er niet echt lekker uit. En dus moet hij in tweede instantie. moet Bovenberg even oppassen dat hij de bal niet verliest. Dat gebeurt er uiteindelijk dan toch. En dan is het Van Steensel die probeert te schieten. Zijn schot wordt geblokt. Nee, het is de Graaf die daar schoot. Maar het resultaat is hetzelfde. Het schot werd nog steeds geblokt. En dan probeert Utrecht er alsnog uit te komen. Wordt er een overtreding gemaakt door Scheiman. En als het Scheiman is inderdaad. Die nu de gele kaart gaat krijgen. Dan kan hij eraf. Dan uh, heeft hij zijn tweede gele kaart te pakken. En dan moet Excelsior met tien man verder tegen de 11 van FC Utrecht. Inderdaad, Scheiman is de man die de gele kaart krijgt. Zijn tweede in deze wedstrijd, volkomen terecht. Zijn tackle is te laat op snijder. En hij komt met gestrekt benen in. En dus Excelsior met zijn tienen. Een hele helft nog tegen de 11 van uh, FC Utrecht. En het staat 2-1 voor de ploeg uit Utrecht.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 Crystal Fighters en Polaris. Het is 13 minuten over half 6. Wat een goal! De Eredivisie. De goal. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Venlo. VVV-PSV eindigde daar vanmiddag in 3-3. Bij de rust stond het 0-2 door goals van Toivonen en Mertens. Na de rust, binnen 8 minuten, 1-2 de recht. 2-2 Nwofor en 3-2 Yoshida. 3-3 werd het uiteindelijk door Bauma. Dat was een rode kaart voor VVV-speler Marcel Meuwes. Het moment van de wedstrijd was de wonderschone goal van de VVV'er Yoshida. I never, never score like that uh, in, even in, in the training, I think. <laughs> I just, I uh, score in, in, in my heading, in my head. But uh, yeah, nice poor shoot, I think. <laughs> de Japaner Yoshida het mooiste doelpunt er, die hij ooit gemaakt heeft. Ook zijn trainer Glenn De Boek was onder de indruk.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 Geef je de wedstrijd eindelijk weg, maar laat je drie doelpunten maken, die. Ja, is eigenlijk, eigenlijk niet normaal. Nee, precies. Wilfred Bouwman redt uiteindelijk nog een punt voor PSV. En er had misschien nog wel meer ingezet in de slotfase, vond Bouwman. We hebben de tweede helft, de laatste 20 minuten. De eerste 25 minuten hebben we eigenlijk helemaal niks gecreëerd in de tweede helft. Maar de laatste 20 minuten hadden we weer genoeg kans om, om het nog recht te zetten. Nak tegen Feyenoord werd 1-3, bij de rust stond het 1-1. 1-0 schilder 1-1 Bakal, 1-2 El Amadi en 1-3 uit een penalty Guidetti. Voor de van PSV overgenomen Otman Bakal voelde zijn doelpunt als een bevrijding. Ja, ja maar uh, dat, uh, dat gevoel had ik in ieder geval al op het moment dat ik de overstap maakte. Ik had heel veel zin in om hier weer te gaan voetballen. En, uh, vorig jaar heb ik een heel moeilijk jaar gehad. Uh, en, en ik ben blij dat ik me nu in ieder geval weer kan richten op, uh, op wat ik graag wil. En uh, dat is voetballen. Ook Guidetti maakte een doelpunt bij zijn debuut voor Feyenoord. Trainer Ronald Koeman was niet helemaal tevreden na afloop... want in de eerste helft speelde Feyenoord slecht. Maar de ploeg wist zich wel terug in de wedstrijd te knokken. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook een stuk vertrouwen... wat er in dit elftal zit. En, en, ja, met, met, met de komst van uh, Bakal en Guidetti in dat opzicht... Uh, zie je ja, dat hij buiten... dat ze dat ze nog redelijk op leeftijd jong zijn. Dat ze, dat ze iets extra's hebben. Dat ze rust hebben. Bakal met name op het middenveld. Uh, ja, dat geeft vertrouwen. En, uh, ja, dat, dat zag je duidelijk in de tweede helft. En dan nog even naar NAC. Dat heeft na vijf wedstrijden maar één puntje. Trainer John Karelsen begint zich zorgen te maken. Ja, tuurlijk. Maar dat uh, doe ik ook al na één wedstrijd. Hoor. Je moet zoveel mogelijk punten halen. En, uh... Uh, 1, gespeeld, of 1 uh, punt uit 5 wedstrijden is gewoon niet goed. Uh, al vind ik wel dat we in alle wedstrijden onze kansen hebben om, uh, om een resultaat te halen. Alleen het resultaat komt niet en daar maak ik we me wel zorgen over. Ja. John Karelsen. Zometeen Heerenveen-Groningen van eerder vandaag. Eerst even naar de wedstrijd die momenteel nog loopt. Excelsior FC Utrecht. Frank Wilaard. Uitje onderweg. Het is 3-1 geworden voor Utrecht. Goeie voorzet van Gernd vanaf de rechterkant. Aanname van Assare op de borst. Legt hem gelijk klaar voor zijn rechter. Schiet in en dan zit Smit er nog aan. Maar desondanks was die bal er toch wel ingegaan. En dat betekent 3-1 voor Utrecht op Woudenstein tegen Excelsior. Excelsior nog altijd met zijn tiener. Heerveen tegen FC Groningen dan. De wedstrijd van eerder vandaag die eindigde in het ABL-Lenstra-stadion een 3-0. Bij de rust stond het 1-0 door een goal van Dost. Na de rust Assaidi 2-0 en Jurisic 3-0. De noordelijke derby ging tussen twee ploegen... die een overwinning uitstekend konden gebruiken... om maar zo'n een understatement te gebruiken. En bij Heer Veen leek de positie van Jans Wankel. Had je wel het idee dat er vandaag ook een, een hakbel klaar zou liggen... als het mis mocht gaan? Ja, we vinden we dus ze nou voor een vraag? Nee.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 Dan nog even de wedstrijden van gisteren. rode EC tegen Twente werd 2-1. Herakles tegen Ajax werd 2-3. Met onder meer twee goals van Sim de Jong voor Ajax. AZ Vitesse 4-0. Daar scoorde Wermbloom namens AZ twee maal. Adenhaag tegen RKC werd 0-1 door een goal van Ten Voorde. En de Graafschap NEC werd 1-0 door El Hasnaoui. De stand bovenaan Ajax 13 punten uit 5 wedstrijden. Tweede staat AZ met 12 uit 5. Beter doelstalder dan Twente, dat ook 12 punten heeft uit 5 wedstrijden. Vierde Feyenoord 11 uit 5. En PSV en RKC hebben 10 punten uit 5 wedstrijden. Onderaan 4 punten uit 5 hebben ADO Den Haag en FC Groningen. Zestiende, VVV 3 uit 5. Excelsior, momenteel nog bezig, heeft 1 punt uit 4 wedstrijden. En helemaal onderaan MAC, 1 punt uit 5 wedstrijden. Jimmy Cliff, a wonderful world, wonderful people. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft op het circuit van Fermo in Italië de laatste wedstrijd van het seizoen in de MX2-klasse gewonnen. Herlings werd hierdoor tweede in de eindstand om de wereldtitel. Zijn ploeggenoot Roxen was vorige week al zeker van de eindoverwinning. En dan nog een tennisberichtje. Igor Sijsling heeft het Challenger-toernooi in Al van der Rijn gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitser Jan-Lennart Stroef in twee sets: 7-6 en 6-3. Inmiddels een minuutje of 15 bezig in de tweede helft. De wedstrijd tussen Excelsior en FC Utrecht. Frank Wielaert. Ja, is beslist hoor. Tenminste, dat lijkt me wel. Er moeten we nog hele gekke dingen gaan gebeuren op Woudenstein. 3-1 voor Utrecht en Excelsior door die rode kaart. Eerder in de wedstrijd voor Scheiman. Aan het begin van die tweede helft uh, met tien man. En het is Utrecht dat er rustig op zoek gaat naar het gaatje in de defensie bij de Rotterdammers. En uh, ja, daar alle tijd voor neemt. Rustig de bal rond speelt achterin. Zulo die nu uh, probeert uh, uh, Azar in te spelen. Moulenga dan vervolgens uh, die uh, de bal breed legt op Kali. Die leidt balverlies. Dan kan Excelsior gaan counteren. Daar gaan ze zo ook een speler voor inbrengen om dat nog meer te kunnen gaan doen. Darren Maatsen gaat er zo inkomen. Een twintigjarige aanvaller uit de eigen jeugd. Die staat klaar om te beginnen. En intussen pakken zich donkere wolken samen boven Woudenstein. In dit geval letterlijk. En er komt ook een hele berg regen uit. Dus het voetballen wordt er ook niet echt prettiger op. En het thuispubliek zal ook niet echt vrolijk worden van het spel. Want behoudens de openingsfase van deze wedstrijd... heeft Excelsior niet zo gek veel te vertellen gehad tegen Utrecht op eigen veld. En dan heeft het eigenlijk nog alle geluk dat Utrecht nog een paar kansen om zeep heeft geholpen... Om de score nog verder te laten oplopen. Daar is overigens nog alle gelegenheid voor. Want het is nog 25 minuten in uh, dit duel. Daar gaat uh, uh, Excelsior toch nog even via voortoren proberen op de counter. De Graaf, het inspelen van de vrede. Die komt er dan uh, niet uit. Zit wel een Utrechts been tussen. Gaat de bal halverwege de helft van Excelsior over de zijlijn. En dan is er gelegenheid om tevreden eraf te halen en eh, daarvoor Dern Maatse dus in de plaats te brengen. Tevreden, doelpuntloos gebleven vandaag. Dat geldt niet voor Excelsior. Zij maakten er één. Utrecht maakte er tot nu toe drie met nog 25 minuten op de klok. CCR, Queensland's Clear, Clear Water Revival en Bad Moon Rising. Peter Sagan wint dus de laatste etappe in de Vuelta. De eindoverwinning gaat naar Juan José Cobo. Maar voor Nederland belangrijk, Bauke Mollema werd vandaag negende. Pakte genoeg punten om de groene trui mee naar huis te nemen. Het is lang geleden dat een Nederlander een trui mee naar huis mocht nemen... na een grote wieleronde. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Het vervolg van Excelsior tegen FC Utrecht. Tussenstand 1-3 kunt u horen zometeen in het uitgebreide NOS-journaal met Mark Visser. En daarna bij de collega's van de VPRO in Instituut Itzerda. Langs de Lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stompost met vanaf half elf. Ook de finale tussen Serena Williams en Stam Stozer uit Amerika. En natuurlijk wordt er gesproken over dat mooie doelpunt van Yoshida van WVV. Prettige avond.